10 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. personeel klaagt al geruime tijd dat er voor hun werk structureel te weinig geld is. En bij een ongeluk op een kermis in het midden van de VS is een man van 18 om het leven gekomen. Zeven mensen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in een ronddraaiende kermisattractie met op en neergaande rijen stoeltjes. Door nog onbekende oorzaak brak een deel van de attractie af... De gouverneur van de staat heeft de kermis voor de zekerheid stil laten leggen. Het weer nog bewolkt, nu en dan wat zon en tot de avond bijna overal droog. Het wordt 19 tot 22 graden. Morgen wat meer zon, maar ook kans op een bui. En in het weekend wat meer buien. En aan de temperatuur verandert voorlopig weinig. Dit was het NOS. DFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Muiden en Knoopend Watergraafsmeer 4 kilometer file. Dat zijn ook omrijders omdat de A2 vanuit Utrecht nog steeds dicht is richting Amsterdam. Tussen Apkoude en Knoopend Holendrecht 2 kilometer. Dat komt uh, door spoedreparatie. Daar is niet bekend hoe laat de weg weer vrij is. En tot zover de verkeer.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 En een creepy song en étendard kiep.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 Pas, qui nous met dans un bon état. Elle ella, elle ella. elle a, elle a. Elle a, elle Elle ce tout petit suffit mon dame, s'approcha.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 Het ritme van Zandvoort ook op tv. Zie je FM tekst TV op kanaal 45 Wen I was six years older broke my leg I was running from my brother and his friends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 Absolutely.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 Oh yeah. Ya, ya me está gustando más de lo normal. Todo mi sentido va pidiendo más. Eso hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito. Quiero respirar tu juego despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito. Quiero desfibrarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto. Y hacer de tu Pacito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que sabelle ese es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza. Oye, yo despacito. Quiero respirar tu cuero despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero decir. Desp en una playa en Puerto Rico hasta que ay bendito para que mi sello se quede contigo pasito a pasito suave suavecito creo que favorito, suave, pegando poquito a favorito favorito favorito poquito a poquito